Uur. Dit is C. Wouter Jong met het NOS-journaal. Zeker drie migranten zijn om het leven gekomen toen ze voor de kust van Noord-Frankrijk probeerden de oversteek te maken naar Engeland. Een groep van vijftig mensen probeerde vanochtend op het strand vlakbij Calais de Zee op te gaan. Volgens de Franse autoriteiten hadden ze een veel te kleine boot die zonk. Vier migranten zijn onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Meer dan veertig zijn er in de buurt opgevangen. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Zuid-Korea is nog veel onduidelijk. Het toestel van Jeju Air maakte vannacht een noodlanding op het vliegveld van Muan in het zuiden van het land. Het landingsgestel klapte niet uit en toen het vliegtuig een noodlanding maakte gleed het tegen een aardeval en ontplofte. De zwarte dozen van het vliegtuig zijn inmiddels gevonden. Bij het vliegtuigongeluk kwamen 179 van de 181 inzittenden om het leven. Twee bemanningsleden hebben de crash overleefd. Het gaat mogelijk nog vier jaar duren voordat er in Syrië verkiezingen worden gehouden. De leider van rebellengroep HTS zegt dat er eerst een nieuwe grondwet moet worden gemaakt... voordat mensen een regering kunnen kiezen. Begin deze maand werd het regime van president Assad door de rebellenbeweging ten val gebracht. Sindsdien zijn er protesten in Syrië. Demonstranten zijn bang dat ze bepaalde rechten zullen verliezen. En een paraglider heeft vanmiddag in de buurt van Zoutenlanden ruim een uur vastgezeten in een boom. Omroep Zeeland schrijft dat het de brandweer veel moeite kostte om de man te bereiken. Maar uiteindelijk lukte het hem om hem in het bakje van de ladderwagen te trekken en hem uit de boom te halen. De paraglider is op de grond onderzocht door ambulancepersoneel, maar mankeerde verder niets. Bij de duinen van Zoutenlanden is een officiële springplaats voor paragliders. Het weer bewolkt met wat motregen. Ook vannacht waait er een stevige zuidwestenwind. Minima tussen 3 en 7 graden. Morgen bewolkt met veel wind. Met 6 tot 9 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. En tijdens de jaarwisseling is het onstuimig met veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu jouw keuze ZFM. Je luistert naar Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Inwoners van de gemeente Bloemendaal en Heemstede met een laag inkomen en weinig spaargeld... Kunnen een kledingkaart voor kinderen aanvragen? Het belang van de kaart en het verschil dat het kan maken voor gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen, bespreken we met de verantwoordelijk wethouder in Bloemendaal, Atia Gamri. Atia, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, kunt u in het kort uitleggen wat de kledingkaart precies inhoudt? Ja hoor, uh, we hebben eigenlijk sinds uh, 2018 een kledingkaart... Uh, die wij uitgeven aan uh, onze inwoners die uh, in de bijstand zitten. En de laatste jaren hebben we dat uh, opgeplust... Uh, naar de norm van 130% van het minimumloon. Dus op mensen die uh, iets meer verdienen dan uh, een minimumloon. Of een uitkering. Uh, en het is een kaart waar een tegoed op zit, een bedrag. En daar kunnen gezinnen uh, met, met een tegoedkaart kunnen zij kleren kopen voor hun kinderen of voor hunzelf. En u, u zei al, daar, daar zit een grens aan, 130 procent. Uh, waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor een inkomen moet ik dan denken? En het is ook nog spaargeld gerelateerd. Waar wordt die lijn nee. getrokken? Nee hoor, nee. Het is echt met de netto inkomen, daar is die mee gerelateerd. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat we daar wat makkelijker in gaan worden. Voorheen was het alleen maar aan mensen in de bijstand en dat is dan op een of andere manier voelde dat niet meer eerlijk. Dus mensen die 100 of, ja, 30% meer dan de bijstand verdienen, dat zit, dat zit je ongeveer rond de 2000 euro... Uh, per maand, uh, dan kunnen ze ons een berichtje sturen en tot uh, 1 februari kunnen ze ook een uh, kledingkaart van ons ontvangen, de inwoners van de gemeente Bloemendaal. Ja. En wat houdt het dan in? Want er staat in het, in het bericht voor spaargeld uh, is de richtlijn maximaal 15.150 euro, als ik dan heel precies wil zijn. Hoe is dat dan in verhouding? Dus als je een bepaald inkomen hebt en maximaal dat bedrag op je spaarrekening, dan kan je inderdaad je aanmelden? Ja, ja, okay. ja. En, en um, uh, wat is de waarde van het geld? Uh, bij welke ja, winkels uh, is, uh, online kunnen ze die inleveren? Mij, ja, volgens mij is het een, een kledingkaart die iedereen ergens kan uh, kopen bij Primera of, uh, of een uh, andere soort winkel waar je te goedbonnen kunt kopen. En dus het valt echt niet aan de kaart op dat het uh, uitgegeven is door de gemeente of door een, uh, een organisatie. Dus Je kunt gewoon net als iedereen die een, een keer een toegoedbon heeft gekregen, kun je online, maar ook gewoon bij ongeveer 10.000 winkels volgens mij kleren kopen. En mensen maken daar gebruik van, omdat het juist uh, heel makkelijk is om met ja. zo'n toegoedbon naar een kassa te lopen. Dat en, zijn ja. de, natuurlijk die standaard, uh, ja, veel mensen geven ze een cadeau voor, nou ja, een van de Spaanse leuke kledingwinkels of die uit Zweden. Dat soort winkels. Ja, ja. ja. helemaal goed. En en het is ter waarde van 100 euro, dus het is gewoon fantastisch. En het is ja. eigenlijk bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. Ja, en, en stel je hebt dan een gezin met drie kinderen en, en je zit dus binnen, binnen, binnen dat inkomen, um, dan krijg je per kind zo'n kaart. Ja, volgens mij wel. Dat het per kind is tot 18 jaar. Ja. Okay. Want, want uiteindelijk... Hè, de prijzen zijn ontzettend omhoog gegaan. En, en nou ja, een hele nieuwe garderobe... zou je daar niet van kunnen aanschaffen. Maar is het gewoon ook een, een heel fijn steuntje... in de rug zo aan het eind van het jaar? Ja, dat is eigenlijk wat ik, wat ik zie. Als ik met mensen praat... als ik met gezinnen uit de jeugdzorg spreek... als ik... Um, nou, jongeren die actief zijn... In, in onze gemeente spreek... dan hoor je vaak... Dat, uh, dat de feestdagen altijd een hele dure maand zijn... en dat kinderen allemaal uh, behoefte hebben aan iets leuks... en dat daar uh, zeg maar het geld aan opgaat. Uh, maar die extra dingen die al eigenlijk al een tijdje liggen... Hè? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, een, een, een, een iPhone die eigenlijk net te duur is of uh, noem maar op... en dat zijn wel de meeste situaties waarbij je het gevoel hebt van... Oh, konden wij als gemeente iets extra's doen... En dan zie je gewoon dat dit gewoon mogelijk is. Uh, dat mensen gewoon uh, de kleren, de schoenen, de sjaal, de muts enzovoort met deze kaart kunnen kopen. En dat middelen van ouders dan net misschien voldoende zijn voor uh, een mooie smartphone of wat dan ook. Wat dat dan, maar of een mooie rugtas, een uh, schooltas voor de kinderen. En ja. het lastige is echt wel uh, dat deze groep uh, onzichtbaar is in onze gemeente. Uh, want iedereen heeft het beeld uh, dat het... ...altijd maar moet kunnen. Mensen praten er niet over. Af en toe hoor ik op het schoolplein moeders uh, toch uh, les tonen... ...en zeggen dat ze het een vreselijk dure maand vinden... ...en dat ze voor de kerstcadeautjes bij de kringloopwinkel hebben gesopt. Nou, dat vind ik echt ontzettend knap... ...dat ze dat gewoon uh, droppen zo in een bij een groep moeders. Maar dit is wel voor ons een heel mooi instrument... ...om onze inwoners uh, toch iets prettigs mee te geven... En uh, om zo het jaar af te sluiten. Ja, want als men denkt aan Bloemendaal en Heemstede... zijn minima waarschijnlijk niet het eerste waar men aan denkt. Onderschatten we hoeveel inwoners in deze twee gemeenten... nauwelijks kunnen rondkomen? Bij wie de situatie gewoon ook schijnend is? Nou, kijk, als je het vergelijkt met de cijfers van Haarlem... en overige gemeentes, dan, dan is... Nou, Dan durf ik te zeggen, de groep is bij ons dan vrij klein. Maar toch, hè, als je zo ongeveer 200, 250 uh, gezinnen hebt in de bijstand... Dus ...daar begint het al mee. Maar zeker de gezinnen die meer verdienen, dus tot die 130%-norm... Uh, ...die groep is groter. En daarom hebben we hem ook bewust, heeft de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal ook gezegd... ...van nee, we willen eigenlijk die groep ook uh, blij maken en ja. ondersteunen... En die groep die bereiken we iets minder goed. En eigenlijk hoop ik met de aandacht die we extra voor uh, gecreëerd hebben... dat die groep zich ook uitgenodigd voelt om contact op te nemen met ons... en een, een, een kledingkaart uh, kan aanvragen. Ik vind vindt het echt lastig. Ja, die groep gaat zich het, het het daar ook voor. Ja, en is dat misschien ook juist in onze gemeente waar inderdaad de, nou ja, de, de gemiddelde dat het gemiddelde inkomen gewoon hoger ligt dan de rest van Nederland... en als je dan net aan die onderkant uh, behoort... dat je dan nog net iets minder hard zegt dat het voor jou niet zo makkelijk is... of dat je kind niet het duurste kerstcadeau van de klas krijgt. Ja, zeker. En het begint eigenlijk al dat onze kinderen al het vanzelfsprekend vinden... dat ze met, met de kerstvakantie op vakantie gaan. En dat iedereen in die klas dat heel erg normaal vindt. En, en eigenlijk hoop je dat de kinderen die niet op vakantie kunnen dat die ook hun leuke verhaal mogen vertellen... en dat daar ook aandacht voor is... en die vanzelfsprekendheid eigenlijk proberen recht te halen. Het is best lastig als je naar een hockeyclub gaat... om te vertellen dat je aan het eind van de maand... dat je ouders het heel zwaar hebben... Mm -hmm. of dat ze alleen maar groente en fruit kopen die in de aanbieding is. En die verhalen die hoor je op het schoolplein... die hoor je her en der tijdens vrijwilligersactiviteiten... Maar er is, ik geloof echt dat er nog een hele grote groep is die het moeilijk vindt, eng vindt om daarover te praten. En die zouden wij dan graag willen bereiken. Nou, ik, ik, volgens mij is dat gewoon een landelijk, maatschappelijk probleem. Hoe krijgen we de gêne af van het voor die groep, het, het minder hebben van geld? Hoe krijgen we dat eraf? Ja. Ja, dat is door toch maar over te praten en door toch ook voorbeeldfiguren in zo'n klas. of uh, je niet voor te schamen oh, hey, bij, bij een hockeyclub te zeggen. van nou, ik ben de ho hockeystick van mijn dochter. heb ik bij de kringloopwinkel gekocht. of ik heb even wat buren gevraagd. of ze uh, nog hockeyschoenen over hadden. Ik vind dat we daar makkelijker over moeten gaan praten. En de mensen die dat doen, die zouden eigenlijk veel vaker. ...vooruit moeten komen. Want dan durft degene die het ook heel moeilijk heeft... ...en heel zwaar heeft... ...dat ook te zeggen. Nou, en die klopt dan misschien ook hè? sneller aan. Precies. En uh, je hebt gelijk dat het een landelijk probleem is... Uh, ...en dat het best lastig is. En ik ben zelf heel erg... Ik ben uh, ...volgens mij tot mijn achttiende... ...heb ik nooit nieuwe kleren gekregen. Eigenlijk alleen maar tweedehandskleren. En ik durf dat ook gewoon overal te zeggen. Ook puur om dit te doorbreken. Ik bedoel, leesboeken probeer ik zoveel mogelijk tweedehands te kopen. Dus ook dat zeg ik dan zo hè, op pleinen, tijdens bijeenkomsten, in mijn verhalen... om, om dit te normaliseren. Om, om gewoon te vertellen van ja, zo ben ik opgegroeid en ik ga me daar niet voor. En er zijn ook nog heel veel gezinnen die ook op deze manier opgroeien. Dus, dus de voorbeeldfunctie die u net, be, net benoemt, die vervult u eigenlijk zelf als wethouder... In de gemeente. Ja, ik, mooi. Absoluut heel mooi. Ik vind mooi. ook dat dat, dat dat ook een taak van mij is om daarover te praten met, uh, met volwassenen. En ik hoop daar ook gewoon meer mensen mee te krijgen. Want het leuke is wel, zodra je er zelf over begint en vertelt van goh ja, maar tot mijn achttiende heb ik eigenlijk alleen maar tweedehand kleren gekregen. En ik kreeg ook gewoon zakken vol met kleren van de buren en hè, van vriendinnetjes. En ik vond het allemaal prima. Ik had. Ik heb er nooit punt van gemaakt uh, thuis, omdat, omdat je eigenlijk als kind heel goed weet... dat je ouders de middelen niet hebben om nieuwe kleren te kopen. Dus je zegt het een keer, maar een tweede, derde keer hou je er mee op. Omdat je het verdriet van je ouders min of meer voelt dat ze je niet meer kunnen geven. En hoe fijn is het dat we daarover kunnen praten. En daarmee help je denk ik de kwetsbare gezinnen in onze gemeente veel beter... Want armoede, en dat dat hebben ook alle onderzoeken bewezen, dat het vaak generatie op generatie wordt overgedragen en je wil dat heel graag doorbreken. Ontzettend mooi, heel open ook dat u dat zo vertelt. Ik denk dat heel veel mensen hier zich er ook in, in kunnen vinden. En daardoor ook, nou ja, daar, daar misschien een voorbeeld aan nemen. Uh, als men denkt rechten hebben op de kaart, hoe weten ze dat zeker? En hoe kunnen ze deze aanvragen? Nou, ze kunnen contact opnemen met onze afdeling Sociale Zaken. Hè. De, de, de, of ze bellen even de gemeente en vragen naar de kledingkaart. Dan worden ze doorverbonden met de juiste ambtenaren. Daar, daar doen we, dat proberen we zo laag drempelig uh, te houden. Dus uh, laat ze vooral gaan bellen. Uh, wethouder Atia Gamri van de gemeente Bloemendaal, ontzettend bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. Regio Radio.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 Ja. Uh, aan tafel is iemand aangeschoven, wethouder Lars Carré. Uh, Goedemorgen. Uh, ja, van harte welkom. We hebben uh, op de planning staan, dat is de, de spoedeisende hulp in, uh, in Zandvoort. Uh, wa, wa, wat zijn eigenlijk de aanrijdtijden voor een ambulance als er iemand een, een noodgeval meldt? Weet je dat? Ja, ja dat, uh, zeker weet ik dat, maar er zijn een aantal normen.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 toeristen waar we de zorg voor mm, ja. hebben. Of dagjesbezoekers. Of wie ook maar in Zandvoort gewoon aanwezig is. Heeft niet iedere um, ziekenhuis een spoedeisende uh, een, een spoedopname? Een spoedafdeling? Nee, het is een heel technisch verhaal. Maar bijna ieder ziekenhuis heeft wel een spoedeisende hulp of iets wat ze zo noemen. Mm. Spoedplein. Maar daar zitten verschillende gradaties in. Okay. Dus...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 Uh, dus de gesprekken en, en... met het Zwaarne gasthuis zijn uh, constructief hoor. Uh, maar het gaat mij niet alleen om het Zwaarne gasthuis. De, nee. Het uh, U het... en het AMC maken dezelfde keuzes. Het OVG, Oost en West maken dezelfde keuzes. Nee. Dus we moeten groot regionaal dat gesprek met elkaar uh, voeren. Ja, en u zegt het zelf al, uh, ik heb er niks over, wij hebben er niks over hetzelfde. Te maar u bent natuurlijk altijd vrij als een zeker verplicht. De zorgplicht als college om daar wat aan te doen. We um, blijven dat gewoon volgen. He, want het ziekenhuis is voor iedereen belangrijk. Wethouder dank. En een fijne ja, kerst en een goed nieuwjaar. Dankjewel. Dankjewel. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort.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 deze week stuurde Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Holland... een opiniestuk in naar trouw. De krant plaatste deze. Hij sprak hierin zijn zorgen uit over het huidige ruwe politieke klimaat... waarin het normaler lijkt te worden om bij moeilijke kwesties... direct om het aftreden van een burgemeester te roepen. Arthur van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, allereerst, kunt u kort samenvatten wat u in uw opiniestuk heeft geschreven? Ik heb eigenlijk aangegeven dat, uh, ja, dat ik zie dat de laatste tijd uh, het toch wel een beetje gemakkelijker begint te worden om, uh, om de burgemeester eigenlijk tot een soort van jut te maken. Uh, de burgemeester is een ambt, uh, is, is bij koninklijk besluit benoemd, uiteraard door de ministerraad. Daar is lang over nagedacht en die heeft toch wel een onpartijdige positie in de, in de lokale politiek. ...die naar mijn idee toch steeds belangrijker wordt. In tijden dat het goed gaat, maar ook in tijden dat het minder gaat... ...is die burgemeester een persoon die in onze democratische rechtsstaat... ...een belangrijke rol vervult. En wat ik merk is dat bij, bij constellaties, bij politieke problemen... Uh, uh, ...heel snel het lijkt alsof het dan, uh, die, die, als een minister-president... Uh, uh, het, ...het zo mooi met een Engels woord backfired of terugslaat op die burgemeester. En wat we natuurlijk onlangs zagen... Uh, ...met de rellen in Amsterdam... ...dat er dan in de Tweede Kamer wordt geroepen... ...die burgemeester moet maar worden ontslagen... ...of dat er moties van wantrouwen worden aangenomen tegen de burgemeester... ...dat zijn instrumenten die je op die manier tegen een dergelijk ambt niet inzet. En wat ik heb geprobeerd uit te leggen... ...is dat je hoeft niet van een persoon te houden... ...en natuurlijk kiest een burgemeester er vrijwillig voor een burgemeester te worden... ...maar de verantwoordelijkheden die je krijgt in zo'n ambt zijn niet vrijblijvend... ...en heel vaak... Dat is de burgemeester voor de keuze, die heeft de plicht om een besluit te nemen of iets wel of niet door kan gaan, bijvoorbeeld in het kader van de openbare orde en veiligheid. Ja, daar zullen altijd mensen voor of tegen zijn en er zullen altijd discussies zijn, maar bedenk je in wat het is als jij zelf in de positie zou staan en die verantwoordelijkheid op je schouders hebt om dat soort besluiten te nemen. Natuurlijk zijn er goede adviseurs, maar uiteindelijk is het wel de burgemeester die dat besluit moet nemen. En ik vind dat we daar respect voor moeten hebben. En dat we dat gezag niet moeten ondermijnen. Ja. Uh, een korte quote. Ik quote een aantal regels uit het artikel. Het is van fundamenteel belang burgemeesters te steunen die het demonstratierecht verdedigen, zoals vastgelegd in onze grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het opeisen van hun ontslag door de politiek is misplaatst en leidt af van de discussie. De burgemeester voert naar eer en geweten de wet uit. Uh, heel even als ik kort de Alinea ontleed. Wie moet de burgemeester steunen en dan bovenal hoe? Nou dat in, in principe de samenleving, maar natuurlijk ook vooral de politiek. Want het is zo makkelijk om, uh, als er iets niet goed gaat of niet lukt, om dan als politiek te zeggen ja het ligt aan de burgemeester. Uh, ik denk dat, uh, dat men daarmee uh, echt niet recht doet aan het gezag wat, uh, wat zo'n dergelijk ambt uh, verdient. Maar het zijn dus, het, vanuit meerdere optieken kun je dit bekijken. Vanuit de, de inwoners, maar ook vooral vanuit de lokale politiek of bijvoorbeeld de nationale politiek. Overigens zou dit ook, ook kunnen gaan over een, uh, uh, over een wethouder of o, o, over, misschien wel ook over een commissaris. Men moet heel goed beseffen... Dat uh, dit belangrijke ambten zijn en uh, functies zijn in onze democratische rechtsstaat. Uh, ja, die die, die op, in tijden waar het echt nodig is, ook de besluiten gaan nemen. En waar je echt niet de politiek aan het woord moet laten. Dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld zo'n portefeuille als Openbare Orde en Veiligheid bij een burgemeester zit, uh, uh, um, omdat je daar niet de politiek leidend moet laten zijn. Ja. Maar, maar u les zegt het heel duidelijk, hè? wie u allemaal vindt die, die, uh, dat het een plicht is van een ieder, ook vanuit de samenleving, uh, wie dat zou moeten doen. Maar de vraag blijft voor mij, hoe doen we dat? Want dat lijkt me een hele lastige taak. Nou, hoe doen we dat? Dat is door uh, respect te tonen voor, voor dat ambt. En nogmaals, je hoeft niet te houden van de persoon die het ambt uitoefent, want dat hoeft niet je vriendin te zijn. Maar als daar dan een besluit wordt genomen, dan kun je dat besluit best ter discussie stellen. Maar uh, als je een besluit kan altijd de ene kant of de andere kant op gaan. Dat wil dan niet gelijk betekenen dat die burgemeester dan in één keer uh, ontslagen moet worden... of het land uitgezet moet worden zoals dat wordt gezegd. Daarmee ondermijn je dat gezag. En ik denk dat als een burgemeester echt niet functioneert... dat er dan andere instrumenten zijn om die burgemeester op dat functioneren te wijzen. Ja. En nou... de negen... Ja, sorry, nou, nou, wat ik wilde zeggen. Hè, we zien in, in heel veel gevallen zien we dat er steeds minder respect is voor gezag. Dat, dat zien we naar politie toe. Maar dat zien we ook. Hè, we, hebben, we hebben het nu heel ambulancepersoneel. erg al oh, personeel. Nou ja, ik wil dus allemaal noemen. Journalisten worden bedreigd, zorgmedewerkers, personeel, werkzaamheid, ja. OV. Dat gebrek aan respect. Hè, die zegt ook, daar moeten we aan werken. Dat is de oplossing. Ik blijf maar hangen bij dat. Hoe creëer je dat? Want dit is al veel langer naar zoveel sectoren, hoe krijgen we, hoe zorgen we ervoor dat de samenleving... maar ook andere, ook politici vanuit de landelijke politiek, dat respect krijgen? En hoe lossen we dat dan op? Nou, door als politiek daar zelf mee te beginnen. En te laten zien dat uh, je niet iemand aanvalt op het feit dat die burgemeester is... Uh, of daar besluiten in heeft genomen... of uh, uh, eigenlijk alsof je hem met een luciferhoutje weg kan gooien... en kan zeggen, nou, dat, dat was het dan... Kijk, die burgemeester, die, die, dat is een pro behoorlijke procedure voordat zo'n burgemeester wordt aangesteld. Hè. Daar zijn we een beetje negen maanden mee bezig, door heel veel hoepeltjes gesprongen... en uiteindelijk kiest uit een selectie van een aantal kandidaten, die gemeenteraad kiest een burgemeester. Ja, ja maar... en niet iedereen was burgemeester, dus soms moet je een burgemeester ook de kans geven om in zijn vak te groeien. Maar je moet wel respect blijven hebben voor het ambt. En dat ambt, en daar gaat het me even om, ja. wordt nu te gemakkelijk verward met het feit... ja, het is mijn vriendin niet of mijn vriend niet... En ik, uh, ik, ik, heb, ik heb een hekel aan de persoon of kan mij wat verschillen uh, wat de reden is. Ja, en, da, en dat wordt er gemakkelijk opzij gezet. Dus het begin begint gewoon dat, te respecteren hoe, dat, hoe, dat, hoe we dat met elkaar functioneel hebben ingericht. Maar u, wij... Ja, en, en u wijst natuurlijk ook in uw uh, artikel, maar ook uh, algemeen bekend: het was Geert Wilders die, die heel erg die kant op duwde. Dat, hè, dan moeten de mensen maar het land uit en uh, Femke Halsma kan daar achteraan. Ik uh, Een beetje gerefrased. Ja. Uh, dat is dé grootste partij in, in de Tweede Kamer. Ja, nou, dus... dus ik kan me niet voorstellen dat u je... dan heel hoopvol bent dat dat, ja, dat, dat dan goed komt nou, ja, vanuit ik vind de politiek. Dat... Nou, ik vind dat niet normaal, als je dat op die manier zegt. En ik vind dat we ons daar dus tegen moeten uitspreken, dat we dat niet normaal vinden. En uh, misschien moet er gevraagd worden, wat bedoel je nou eigenlijk precies te zeggen? En welk probleem wil je nu eigenlijk oplossen? Uh, ik bedoel, Amsterdam heeft recht op de burgemeester die ze zelf hebben gekozen. Uh -huh. En die burgemeester staat gewoon voor de uh, ingewikkelde taak om soms uh, juist ook grondrechten te beschermen. Dem Demonstreren ze grondrecht. En uh, dat betekent dat als iemand dat keurig aankondigt... en zich binnen de wet houdt... hij ja, gewoon ook beschermd moet worden om te kunnen demonstreren... ja, dan kan het je niet uitkomen. Of het kan niet jouw partij zijn. Of het kan, maar dan, dan kun je dat niet in één keer zeggen dat dat ambt dan maar weg uh, moet... omdat hij uh, uh, jouw onwelgewillige uh, besluiten heeft genomen. Ja. En daar zit wat mij betreft... daar zul je als politiek zul je het voorbeeld moeten geven... dat je heel goed weet hoe dat werkt... En juist die politiek reken ik het zwaar aan als die daar dan tegen opkomen. Of tenminste dat uh, vrij gemakkelijk uh, voorbij laten gaan. Want ja, dat kan gewoon niet. Nee, en, en daarin bent u niet de enige die dat vindt. Maar uiteindelijk u, u hoort bij de VVD, dat is een coalitiegenoot van de PVV, van Geert Wilders. Bent u teleurgesteld dat zij niet gelijk met hun vuist op tafel hebben geslagen en gezegd... joh, wat zeg jij nou? Nou... Ik, u zegt, u hoort bij de VVD, ik ben als commissaris net zo onafhankelijk... Ja, u staat boven de partij. Uh, in, in, ...in mijn werk als, als die burgemeester. En uh, ik vind wel dat we weer uh, uh, moeten gaan leren elkaar daarop aan te spreken. Ja. Want uh, als iedere politici het bedoeld is om Nederland verder te brengen... Ja, ...op deze manier breken we de boel natuurlijk af. Dus we, we zullen uh, op enig moment wel weer uh, taal moeten ontwikkelen waarbij we... Niet dat niet normale nodig hebben, maar dat we in een normale manier uh, een normale omgang ook met elkaar... Uh, normale normen en waarden hanteren, zodat je uh, op een eerlijke manier uh, politiek bedrijft... waarbij het niet gaat om afkraken, maar juist om opbouwen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te roepen wat je niet meer wil. Maar wat wil je dan wel? En hoe wil je het dan wel? En ik denk juist dat dat ambt van burgemeester juist probeert om al die meningen uh, aan het woord te laten... Ja. En, uh, en dat geldt bijvoorbeeld bij, nou ja, bij dat recht van demonstreren natuurlijk ook. En op het moment dat een gemeenteraad vindt dat een burgemeester niet goed functioneert... dat wilde ik toch nog wel even zeggen... dan zijn er instrumenten om over dat functioneren te praten. En het is, uh, het is ook wel gebeurd uh, in het verleden dat ook wel burgemeesters uh, uh, hebben moeten aftreden... omdat nou ja, bijvoorbeeld uh, de, de relatie tussen de raad of wat dan ook uh, op een of andere manier niet goed tot zijn recht komt. Maar dat is een normaal proces... Uh, van uh, uh, je kunt iemand aannemen of je kunt iemand ontslaan. Maar dat doen we niet omdat dat ambt die functie vervult, die onafhankelijke functie. Ja. En, en um, in, uw, in uw artikel of in uw opiniestuk verwijst u naar de bedreigingen, want we hebben het nu heel erg over Femke Halsma, dat is niet de enige. In oktober uh, uh, waren er bedreigingen aan, aan het adres van de burgemeester van de gemeente Velsen, Frank Dales. U zei het net, waarom heeft u deze brief nu geschreven en niet op 8 november of in oktober? Waarom nu pas? Nou, omdat ik. Het is niet de eerste keer dat ik hierover begin. Uh, twee, uh, deze week kwam ook een uh, monitor uit over uh, agressie en bedreigingen van uh, politiek ambtdraags. Nou, daar ziet u ook bij burgemeesters dat er soms in 70% van de gevallen. Uh, men op enige wijze daar wel mee te maken heeft. Uh, en, uh, nou ja, kijk. Ik, ik had al langer de idee om dit te schrijven, maar op het moment dat er zo'n voorval is in Amsterdam of in Velsen... om precies in dat moment te gaan zitten, dat, dat vond ik geen goed moment. En dit zijn wel momenten om over dit soort dingen na te, te denken. Ja. We gaan de kerst in. En um, dan denk ik van nou, dan is dit een mooi moment om dit eens mee te nemen en hierover na te denken... en hier de discussie met elkaar over te voeren van goh, hoe gaan we nou zorgen dat we... Uh, want kijk, alle, u heeft het over partijen. Maar alle partijen hebben, recht, hebben bestaansrecht. Uh, en ook de partijen die u net noemde. En, uh, maar die moeten wel op een, op een normale manier met elkaar politiek bedrijven. Zodat iedereen ook begrijpt waar we precies naartoe willen. Vind, vindt u, als, sorry dat ik onderbreek. Vindt u dat het o, op het ogenblik, als we het nu hebben over op een normale manier met elkaar omgaan. Op een na, normale manier politiek bedrijven. Vindt u het op het ogenblik op een normale manier gaan? Nou, ik... ik ik vind het soms wel eens ingewikkeld uh, en, en dat betekent dat, ik, ik vind dat als er een kabinet zit... dan moet dat kabinet vooral ook uh, regeren en hun ding doen. En, ja, en soms lijkt het wel dat, dat de Kamer een beetje op die stoel wil gaan zitten van het kabinet. Dus ik denk dat het voor een gemiddelde inwoner in Nederland best wel eens ingewikkeld is... van welke kant gaat het nu eigenlijk op. En het is uh, best ingewikkeld, dat snap ik ook, want we hebben natuurlijk veel partijen... het is al lastig om, een, om tot een goede coalitie te komen en, uh, en die hebben we nu... Uh, maar het is, het, is, het is best ingewikkeld. En daarom is het juist zo belangrijk dat je dan wel op een uh, manier met elkaar politiek bedrijft... dat iedereen nog wel een beetje begrijpt wat er aan de hand is. En als we bij iedere uh, tegenslag uh, mensen naar huis gaan sturen... dan blijven er nog weinig mensen over die bereid zijn om dat vak te willen uitoefenen. En daar zit ook een beetje mijn zorg. Hè. Aan de ene kant zien we dat, uh, dat, dat toch over het algemeen het aantal kandidaten... ...voor dit soort functies, uh, namelijk nou, die verantwoordelijkheid die je op je schouders krijgt. En als je dan zo behandeld wordt, ja, dan denk je natuurlijk bij jezelf... Waarom, ...wie, wie doe ik daar nou eigenlijk een plezier mee? In ieder geval jezelf niet. Dus ik vind ook dat, dat we enige garantie moeten kunnen bieden... ...dat mensen wel uh, die onafhankelijke functie dan ook wel enigszins veilig kunnen uitoefenen. En nou ja, dat is de reden waarom ik het op dit moment heb gedaan. Ja. En, en u schrijft, en, en ik quote onze minister van Binnenlandse Zaken... dat is Judith Uitermark van Namens de Nsc moet Paul achter onze burgemeester staan. Heeft u het gevoel dat ze dat dan op dit ogenblik niet doet? Nee, maar ik vind wel dat het zo moet zijn. En uh, dat is ook een belangrijk departement. Bedoelt u, nee, dat oh, doet ze opdreden. niet? Of... Nee, nee, dat, nee, vind nee, ik nee niet. dat staat er ook niet dat ze het niet doet... Nee, hoor. nee, dat was mijn vraag. Of dat. u het gevoel hebt dat moet meer, dat moet zichtbaarder zijn. Daar moet meer kracht achter zitten. Dat was mijn vraag. Meer. Nou, ik heb niet het idee dat ze het niet doet, maar ik vind het wel belangrijk dat we ze nu en dan heel goed laten zien dat, dat we er zo achter staan. Dus dat betekent wel dat op het moment dat uh, het ambt wordt aangevallen of dat op wat een of andere manier in de hoek wordt gezet... dan vind ik uh, dat het ministerie, maar ook ik en anderen, uh, ja, uh, dat we daar iets van moeten zeggen... ...op een manier dat, uh, uh, dat, dat, dat die mensen die het ambt uitoefenen... ...op dit moment wel het gevoel blijven houden dat ze de steun van de samenleving hebben... ...om dat ambt uit te oefenen. Ja. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Dus ik zeg niet dat de minister het niet genoeg doet... ...maar op de momenten die het toe doen... ...dan moeten we wel met elkaar uh, uh, gaan benoemen van... ...jongens, dit is niet normaal. Laten we even, even normaal met elkaar omgaan. En uh, we snappen allemaal, die burgemeester moeten soms besluiten nemen... ...die zijn soms leuk, soms minder leuk... Uh, en dat is wat anders of een burgemeester al dan niet goed functioneert en uh, uh, op haar plek kan blijven zitten. He hebben op, uh, ja, op 7 november of 8 november in dit geval was het vooral inderdaad de eerste die we hoorden was Geert Wilders. Heeft u inderdaad het geluid van anderen gemist en misschien had u ook wat eerder aan de bel mogen trekken? Nou ik denk dat uh, uh, we allemaal lering moeten trekken uit dit soort voorvallen. En het feit dat ik nu dit stukje schrijf mag u uh, uit afleiden dat ik in ieder geval vind dat ik... Uh, nog meer uh, uh, uh, dan dat ik al doe bij wijze van spreken achter de, mijn burgemeester sta in de uh, provincie Noord-Holland. Daar sta ik achter en dat zeg ik ook altijd tegen ze. Uh, en uh, aan de andere kant blijven ze natuurlijk ook verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Maar ik denk wel dat we, uh, nou ja, dat we wel ook verplicht zijn om aan uh, ambtsdragers uh, uh, het comfort en het gevoel te geven. Dat ze, dat ze hun gezag niet ondermijnen. Sterker nog, dat we begrip hebben voor het feit dat ze soms in een wat eenzame positie staan om dit soort besluiten te moeten nemen. En in sommige gevallen is het natuurlijk wel sprake van een driehoek waarbij de hoofdofficier en de hoofdcommissaris adviseren, maar uiteindelijk is het wel de burgemeester die dat besluit moet nemen. En dat zijn pittige besluiten, wetende dat een deel van je samenleving er anders over denkt. Maar dat moet wel gerespecteerd worden. Dus um, ja, dit opiniestuk schrijf ik ook om uh, aan te geven... Dat ik, dat ik ook vind, laat ik het bij mezelf houden... dat ik daar misschien nog meer uh, van moet vinden. Uh, maar ook uh, net op de manier zoals ik die ook van anderen verwacht. Dus op een nette manier. Arthur van Dijk, commissaris van de Koning... heel erg bedankt voor deze toelichting en voor uw tijd. Dank u wel. Regio Radio, informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Wethouder Lars Kree...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 Oh, Een kleine twee weken tot oud en nieuw, maar burgemeester Wiener deed vorige week al een oproep om aandacht te vragen voor de gevaren van zwaar vuurwerk. Niet overbodig, want elk jaar weer draait de spoedeisende hulp in ziekenhuizen overuren rond oud en nieuw. Maarten Kok is, e is arts op de spoedeisende hulp en weet er helaas alles van. Maarten, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Uh, Marco. Ondanks dat we steeds beter de gevaren en de gevolgen van het afsteken van vuurwerk weten, heb ik het gevoel dat het aantal ongevallen toeneemt in plaats van afneemt. Um, klopt dat? Nee, dat klopt niet. Maar ik kan me dat uh, gevoel wel voorstellen. Dat komt omdat het uh, wel steeds ernstige letsel betreft. Dus we blijven eigenlijk stabiel op 1200 slachtoffers per jaar. En dat zijn dan alleen de slachtoffers die we rond uh, de jaarwisseling... Dus ja, en dan heb je spoor. het over landelijke cijfers, zijn dit? Ja, klopt. Ja, dat is van uh, veiligheid.nl, de, ja. de cijfers. Um, maar je zegt dan, hè, dus, dus dat blijft gelijk. Nou, dat is dan positief. Fijn, dat ik het een keer, fijn om een keer ongelijk te hebben. Um, maar je zegt wel dat het een zwaarder letsel is. Waar moet ik dan aan denken zonder dat je het te, te, te beeldend het omschrijft? Ja, um, het is helaas zwaarder letsel, omdat ook het vuurwerk zwaarder wordt. En daar zien we wel echt een verschil in komen. En de cijfers die laten dat ook echt wel zien. En um, Dat is wel heel ernstig. En een paar jaar geleden al zei een van de chirurgen... het lijkt wel alsof mensen van het oorlogsveld komen. En het zijn toch ook woorden die de oogartsenvereniging hebben gebruikt... voor het oogletsel wat ze zien. Gewoon echt heel ernstig oogletsel. Vorig jaar zijn er vijf ogen verloren gegaan. Ja, dat is natuurlijk echt wel heel erg heftig. Maar, maar, maar waar, waar, waar ontbreekt het dan aan? Is het kennis, is het verantwoordelijkheid, wat, is het, is het beveiligings? Wat is dit? Ja, dat is een hele goede vraag. De, de, de, het legale vuurwerk geeft steeds minder slachtoffers... Uh, en is nog maar een klein deel van het aantal slachtoffers, nog geen 50, uh, nog geen 1 uh, op de 5. En het verschuift heel erg naar het illegale zware vuurwerk. En ja, het is niet onlogisch om te zien dat dat meer en ernstige letsel geeft. Want het illegale vuurwerk, net het over nitraten, cobra's en mortiergranaten, ja, dat is geen vuurwerk. Nee. Nee. Dat is gewoon uh, artillerie. Maar, dat is, maar daar kan je wel gemakkelijk aan komen. Volgens mij is het in internet één uh, klik op de knop... en je hebt het thuis bezorgd. Ja. Uh, maar dat is dan ook van uh, steeds jongere leeftijden... die ook geen idee hebben wat ze eigenlijk hebben besteld. Hoe krijgen we dat besef? Nee. Zodat jij het niet zo druk hebt straks. Uh, dat ik het druk heb vind ik niet erg. Ik help de mensen heel graag. Maar wat je ziet is natuurlijk echt heel erg verschrikkelijk. We weten ook dat een groot deel van de mensen die zich melden... met vuurwerkletsel blijvend letsel heeft. En met name het aantal oogletsels. Een derde van het aantal letsel geregistreerd door Veiligheid.nl is oogletsel. Uh, geeft in uh, meer dan de helft van de keren geeft dat blijvende schade. Um, dus ja... Het is een hele goede vraag. Welk besef hebben we nodig om hier anders mee om te gaan? Uh, ik weet het echt niet, maar ik sta er al met verbazing aan de zijlijn te kijken. Ja. Uh, ik begrijp ook niet, het zijn met, uh, met name jongens, drie kwart van de slachtoffers zijn uh, jongens en mannen. En een groot deel zit in de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar. Ja. Ongelooflijk. En dan hebben dan, we denken heel snel dat het dan degenen zijn die het vuurwerk afsteken die dan uh, gewond raken. Maar onderschatten we hoeveel omstanders gewond raken hierbij? Ja, dat klopt. Het is goed dat je het en terecht ook dat je dat zegt. Uh, dus bijna de helft van het aantal vuurwerkslachtoffers is uh, omstander. En dan betreft het heel vaak oogletsel. Uh, dus dingen die in de ogen terechtkomen of uh, dingen die omvallen en uh, tegen iemand aanschieten. Uh, dus ook omstanders kunnen slachtoffer worden van vuurwerk. Uh, en dat is natuurlijk heel erg um, uh, zorgelijk, want dat is wat moeilijker nog te, um, uh, aan te gaan. Je kan ja. dus niet tegen mensen zeggen, je mag niet naar vuurwerk kijken. En nou, kan je, hè? We hebben allemaal veiligheidsmiddelen zijn nu te kopen, een extra lont, nou, die brilletjes tegen oogletsel. Um, ja. ma maakt dat het verschil in jouw opinie? Ja, ik heb dat geprobeerd op te zoeken. Dat is moeilijk te vinden. Ik weet dat er oog, ook met brillen nog wel oogletsel ontstaat. Maar um, de, de brillen beschermen wel enorm goed. Hè. Het zijn stevige brillen als je een goede bril hebt. Dus, dus met een bril op is de kans op oogletsel aanzienlijk kleiner. Dus dat, dat is het, het minste wat je kan uh, doen als je het vuurwerk afsteekt... of dus als omstander bij vuurwerk in de buurt bent... is een bril opzetten en dan is de kans op oogletsel derde van het letsel, is in ieder geval kleiner. Dat heb je nog in de hand. Ja. Nou, nou zeg jij een, een goede bril. Wat is de definitie van een bril? Want ik kan bij de Kruidvat en de Hema ook een bril kopen. Ja, ik denk als je een bril bij de vuurwerkverkoper koopt... of je vraagt eventjes door of je gaat naar een opticien, dat je daar zeker een goede bril kan vinden. Maar bijna elke bril beschermt natuurlijk al... Uh, en dan hebben we het over een vuurwerkbril. Die is wat meer afgesloten rond het gelaat. Dus een normale bril heeft veel openingen. En een vuurwerkbril is echt wel speciaal nog wat beschermender... omdat het meer afgesloten is. Ja, daar zal je natuurlijk gradaties in hebben. Maar het zal net iets te ver voeren om daar ingewikkeld over te doen. Ik denk als je een vuurwerkbril, een specifieke vuurwerkbril, koopt en opzet... Ja, ...dan ben je echt wel een heel eind verder. Wat vuurwerk niet veilig maakt. Hè. Het beschermt je voor iets wat heel onveilig is laten ja. we dat vooropstellen. ja uh, uh, Wat zou jij als arts... mensen op het hart willen drukken? Uh, uh, welke adviezen <lacht> heb je als mensen zeggen... ja, nou, alles leuk en aardig, maar dit is gewoon... mijn plezier, het blijft gewoon heel populair. Yeah. Wat zijn jouw tips? Ja, roken in de kroeg was vroeger ook heel populair. <lacht> dat was ook een cultuurgoed. Uh, ja, maar dat hebben we landelijk afgeschaft. Zolang we dit niet landelijk afschaffen... Lop. dan kan je wel zeggen, in ja. Haarlem mag je het niet afsteken... dan gaan we met z'n allen naar Velzen. Waar het wel mag. Nee, ja, helemaal mee eens... Ik denk wel dat het helpt hoor, om op plekken het te verbieden. Dus ik ben daar natuurlijk enorm voor. Uh, ik denk echt wel dat dat helpt. Uh, en ik hoop dat we daarmee langzaam ook gaan normaliseren richting misschien kan het wel wat minder. En er zijn natuurlijk altijd enorme fans. En, en, en je, je, kan er ook niet, je kan het de mensen natuurlijk, zolang het niet landelijk verboden is, zeggen dat, dat, dat, dat het niet mag. Maar ja, als je me echt een advies wil vragen, dan zou ik met z'n allen landelijk naar vuurwerk verbod willen. Eén vanwege de veiligheid, maar natuurlijk ook om heel veel andere redenen. En we hebben echt goede redenen voor om dit te vinden. Je, je zou het even moeten zien wat er gebeurt. 1200 slachtoffers per jaar. Alleen rond de jaarwisseling. En echt heel erg naar letsel. Meer dan de helft blijft er de rest van hun leven mee zitten. We hebben het al echt over iets hoor. Um, maar ervan uitgaan dat we het toch gewoon blijven doen altijd een bril opzetten. Praat vooral met je kinderen, hè, 12 tot 15 jaar zwaar vuurwerk. Praat met je kinderen over zwaar vuurwerk. Zorg dat ze het in ieder geval snappen. Dat ze weten, we weten allemaal dat je deze leeftijd moeilijk iets kan verbieden. Je kan ook niet de hele dag naast ze gaan zitten. Maar zorg dat het bespreekbaar is. En haal een beetje in de gaten wat ze onder hun bed hebben liggen. Um, en ja, geef je kinderen een bril mee. Zorg dat ze een bril hebben. Of ze hem opzetten, weet ik niet. Maar dan hebben ze in ieder geval de kans...